Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Ho, ho. Levi van Eck met het NOS-journaal. Henk Krol is herkozen als partijleider van 50 plus. Dat is bekendgemaakt op het partijcongres in Apeldoorn. bestuur had Krol voorgedragen omdat hij onvermoeibaar opkomt... voor de belangen van ouderen in Nederland. Krol was de enige kandidaat. 89% van de leden stemden voor zijn benoeming...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 De boerenleider deed zijn uitlatingen gisteren bij een boerenprotest... bij het provinciehuis in Den Bosch. Later op de dag nam hij geen afstand van zijn uitspraak. Hij zei dat grote woorden soms nodig zijn. In Apeldoorn is een vrouw van 87 zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is de dader een vrouw van 61... en is zij een bekende van het slachtoffer. Getuigen zeggen dat het de dochter van de vrouw is... maar de politie wil dat niet bevestigen...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 En laat ik je nooit meer gaan. Als je ook wil schuilen, zal ik er voor je zijn. En laat ik je nooit. Goedemiddag. Ja, hier zijn we weer. Ondergetekende Fred Heij hier bij ZFM. Met entertainment voor u. tot klokjes van 7 uur. Weer een vol programma hier vanaf de tolweg 10a. En uh, ja, zo, uh, zo ook uh, heb ik hier in de studio Robin Toppen. Ik zou zeggen uh, Robin. Een hele goede middag. Goedemiddag, goedemiddag. ja. Het is een thuiswedstrijd, zei je? Nou ja, inderdaad, ja. Maar heb je wel een goede reis gehad, in ieder geval? Zeker. altijd. Op, uh, uh, Nee, ja, dat is uh, even wat anders dan uh, richting Rotterdam. en uh, Dus uh, Zandvoort... Uh, ja, ik, uh, ja, ja dus, dus dat is ook heerlijk. Even, ja. <laughs> in ieder geval lekker even in Noord-Holland uh, gebleven. Zeker, ja. Hey, um, ja vertel eventjes, uh, het is de eerste single die je uitgebracht hebt. Vertel even wie je bent. En, uh, ja, ja, nou, ja ik ben uh, ja, nou, ja, Robin Topper uit uh, de Bollestreek. Ik kom uh, uit Lisse. Uh, ja, ik ben 34. en uh, Ik ben als beroep uh, brandweerman in Haarlem. Ja, lekker. En, uh, ja. <laughs> ja, <laughs> en, uh, ja, het is toch altijd fijn om iemand te hebben die uh, de brand komt blussen. Nou ja, we zitten in ieder geval veilig uh, ja. dit uurtje. Ja, nou ook. ja, dus, en uh, ja, goed, daarnaast uh, zing ik. Dus uh, ja goed, en uh, nu mijn debuutsingel uh, Maling aan. Ja, dus, uh, uh, wat, uh, daar gaan we het zo over hebben. We gaan ja. eerst nog even een lekker plaatje draaien. Ja. En uh, ja, dat doen we met uh, ja. Kees Versluis. want die... Uh, die heeft ook uh, een, een, vorig jaar een kerstsingel uitgebracht. En uh, dat is een parodie op Mutt. Ik weet niet of je die groep kent. Nee, ik heb wel... A Lonely ik, This Christmas. Ja, maar ik heb zijn plaatje gehoord van de week. Ik uh, bij een andere zender en het uh, is een goede plaat. Leuk. En ja, bedoel je de kerstsingel of uh, de, de, mij is het een de nieuwe single of, uh, Line? De nee, line. Ik, volgens mij is het een kerstsingel. Uh, We gaan het draaien. Nou... Nog eens even, aan die jaren van ons twee. alles gegeven, al zat het soms niet mee. Maar met kerstmis moet jij hier zijn. Hier is toch jouw thuis. Kom weer bij me, even bij me. Want het is zo stil in huis. Brand er voor jou. Ik wil met kerst niet alleen zijn. Alleen verwaeld zo gauw. Het is voor mij pas een feest. Als jij hier bij me bent met kerstmis. Samen bij de kerstboom. Op de acht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 Ik wil met kerst niet alleen zijn. Die kaars brandt er voor jou. Ik wil met kerst niet alleen zijn. Alleen verveeld zo gauw. Het is voor mij pas een feest. Als jij hier.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 Die kaas brandt. Merry Christmas, darling, Wherever you are. Ja, dat was het, was het einde van, van Mut eigenlijk. Dat we, tenminste de tekst. Nou ja, zit, niet, er, niet van Mut zelf, maar... We zitten hier <laughs> toch ook helemaal in de kerst weer? De, ja, het, de is hier, het is hier inderdaad gezellig. Uh, de, ja, de ballen ik, op tafel. Ik, ik kwam hier uh, vandaag binnen en uh, het is hier inderdaad uh, ja, volledig kerst eigenlijk. Echt nou, ja, nou, ja. Ja, ik, ja. Vorig weekend was ik er eventjes niet aanwezig. Toen zat ik namelijk in België in Brugge. Kijk, En uh, daar was ik uh, eventjes uh, ja, op de kerstmarkt. En, uh, oh, ja. uh, je kent dat wel, hè? De, ja, ja, ja. de, de bokworst en de, de, de gluurwijn uh, met amaretto. En dat uh, gaat zomaar door. Dat is ook niet verkeerd, toch? <laughs> Nee, toch? Hé, <laughs> hey, uh, ja, door wie is het nummer eigenlijk uh, geschreven? Nou, dat is wel geinig. Ik, uh, ik kwam met Pascal de Vormer in aanraking. En uh, ik ging bij hem een bakje drinken aan de keukentafel... En hij zei van, joh, ik had hem nog nooit gezien. Hij zei van, joh, vertel je verhaal, weet je wel, wie je bent. En uh, ja. nou, goed, dus ik vertelde dat ik uh, in Amsterdam uh, zong. ik vaak uh, het nummer. Dat was eigenlijk het Engels nummer. Dat komt: Rob Zorren, nou en. Nou en, ja. En uh, toen begon hij te lachen. En uh, dus hij zegt, ja, weet je wat het mooie is? Hij zegt, uh, ik ben uh, gezondheid. Dank, ik ben... Ja. Ik ben uh, de tekstschrijver van, uh, van dat nummer Nou En. Ja, dat vond ik zo mooi. Ik dacht, je hebt zoveel tekstschrijvers en dan zit ik met hem hier aan de tafel. Ja. En dan is dat het enige <laughs> nummer wat ik kan zingen, dat heeft hij geschreven. Dus dat was wel geinig. Ja, ja goed. En, en zo zijn we in gesprek gekomen. En uh, ja, goed. Hij zegt van, uh, ik denk dat ik uh, een nummertje voor jou heb. En uh, ja, dan krijg je een, uh, een, een kale bandstoren, weet je wel. Een demo. Ja. En, uh, dat is natuurlijk lastig. Maar die tekst die pakte mij, die, die, die pakte mij denk ik, ja, dit is wel een beetje zoals ik ook al in het leven sta. Ja. En uh, dus ja goed, en dan, uh, ja, dan kom je natuurlijk en dan moet je het op gaan nemen en dan moet je uh, een videoclip. En uh, dat was allemaal nieuw natuurlijk. Maar uh, ja, goed, dus uh, Pasco heeft me daar wel uh, zeker uh, een beetje in begeleid ook. Ja. En, uh, ja, dus dat is superleuk natuurlijk. Ja, je hebt me sowieso natuurlijk... Uh, ja, je weet, er komt zoveel op je af in één keer natuurlijk. Je wil niet uh, weten. Je gaat eventjes uh, niet weten uh, of nee, je nou, dat, naar links ik, of naar rechts moet. Ja, dat is echt uh, ongelooflijk, ja. Dus, ja. Uh, ja dit, maar dat is natuurlijk dat, ja, ook zo'n videoclip. Dat was ook, uh, ook wel een geinig verhaal. We beginnen naar boven. Ik heb hem opgenomen in Halfdorp. Ja. En uh, met Ger Oelemans. En Ger zegt tegen mij van uh, ja, maar je, hebt, je kent de spot dus heel weet je wel. En uh, dus helemaal bovenop wilden we daar gaan staan. En uh, ik zeg nee, we rijden gewoon met die bus omhoog. En uh, nou, dus we hadden alles uitgezet. En uh, we wilden gaan starten met film. En toen kwamen er twee van die boas en die zeiden van uh, wat, zijn, wat zijn we hier aan het doen weet je wel. Wat is <laughs> ja, toen moesten we stoppen. Weet je wel. Hij zei je hebt helemaal geen vergunning. En uh, hoe kan je hier met die bus zo uh, omhoog rijden? Dus uh, weet je ze dus kregen ook ja. nog een boete van 150 euro. Ah. Dat is minder. Dat was een duur dagje ook weer. Joh. Ja. Dus, nee, maar het was wel lachen, weet je wel. Ja. Uh, maar goed, ook weer nieuw, weet je wel. Ja, ja. Is, uh, absoluut. Dus, uh, ja, dus uh, allemaal nieuwe dingen. Maar uh, wel onwijs leuk was dat. Oké, okay. we gaan nu een nummertje draaien van uh, Wesnie Bronkhorst En hij heeft het over vergeef...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 Live!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 Wesley Broncos was dit en vergeef en aan de telefoon hebben we Angelina Garcia. Hallo Angelina. Hi, een hele goedenavond. Een goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Je bent lekker thuis of? Uh... Ja, ik ben nu nog thuis en ik ga zo richting, uh, richting Amsterdam voor een optreden. Lekker. De hele avond ja. of uh, een paar uurtjes? Nee, uh, uh, ik heb er twee, dus uh, twee keer een half uurtje. Oh, oké. Okay. Dus dan ben, je, ja, dan ben je de hele avond wel zoet. Ja. <laughs> hey, hoe is het uh, met, uh, met, de, met de single? Uh, neem maar mee. Ja, goed. Hij, uh, ja, hij wordt uh, heel erg goed opgepakt door uh, vele radiozenders. ja De streams gaan top. Dus ja, ik mag uh, zeker niet klagen. Nee, want uh, de, uh, dit nummer uh, heb je daar zelf inbreng gehad? Heb je zelf geschreven? Uh, de tekst of uh, de muziek? Uh, heb je ergens uh, enig inbreng gehad? Nee, het nummer dat was al geschreven, is geschreven door Billy Dans en Hansen Thomas. Ja. En uh, nou ja, het nummer lag zeg maar al klaar. En toen heb ik een demo opgestuurd gekregen. En nou ja, ik was gewoon gelijk verliefd op het nummer en ik denk ja, dit, dit moet mijn nummer worden. Ja. Nou ja, je moet ergens ergens verliefd op worden toch? Ja. <laughs> hey en en uh, ja. Zo is het nummer gekomen. Uh, ja, ik neem aan naar alle tevredenheid. Uh, voor jezelf ook, bedoel ik? Zeker, ja. Want uh, ja, je zegt het zelf al, hij wordt goed opgenomen. Uh, uh, ja, eigenlijk wordt hij overal haast wel gedraaid. Toch? Ja, dat, dat, ja. hij wordt zelfs in uh, België wordt hij gedraaid. Ja. Dus, um, ja... Bij de, bij de bekende radiostation, neem ik aan, hè? Ja. Ja. Helemaal ja. leuk. Dus, ja. Ja, Toch? hartstikke leuk. Ja. En ook heel veel positieve reacties van iedereen. en Ja, ik ben echt heel erg blij ermee. Ja. Ja. Hey, en uh, leg, heb je nogal wat nieuws op de plank leggen... wat je, wat je dus binnenkort nog gaat uitbrengen? Of, of ga je ja, nog iets verrassends doen? Nee, we hebben nog niks uh, klaar liggen. We zijn nu echt nog bezig met dit nummer... om te kijken hoe nog verder en wat kan er nog uitgehaald worden. Ja, en uh, dan gaan we verder kijken van uh, wat uh, is de volgende stap en waar komen we met de volgende mee. Oké, okay, want uh, een kerstnummer dat zit er ook niet in? Nee, ik, uh, dit nummer past ook wel heel erg goed bij kerst. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen maar uh, gezelligheid met kerst. Uh, nee, helaas niet. Nee, nee was maar zo'n feest. Ja. En, uh, dus uh, ja, dit nummer dat past ook wel heel erg goed nu bij de kerstzee. Ja. Dus nee, een kerstsingel... Uh, niet, nee. nee. Misschien volgend jaar, wie weet. Ja, wie weet. Toch? Hey, en uh, wat zijn je toekomstplannen? Uh, ga je, wil je weer werken naar een ander album toe? Of uh, uh, ja, ga je, ga je een bepaald aantal singles per jaar uitbrengen? Wat, wat, wat, wat ga je doen? Ja, dat heb ik nog niet uh, concreet op. Uh, bij ik wil sowieso heel veel uh, gaan optreden. Uh, ik ben heel druk met mijn studie en uh, Wat je? Ja, ik je? Ik ben daar vooral ook uh, musical performer. Ah, artist. Dus ik ben de hele week ben ik bezig met uh, zang, dans en spel. Oké. Okay. Dus ja. ja dat, dat, nou, dat sluit er in ieder geval goed bij aan. Toch? Zeker. Ja. En, en hiernaast uh, werk je ook nog? Of? Ja, ik werk, op, uh, zondag werk ik zondag uh, bij KG Tante Roosje op het Remmelandsplein. Ja, ja, ja, ja, die kennen we ook, hè. Uh, ja, ik uh, loop rond met, uh, met de dienbladen. Ja, nou ja, je zit gewoon uh, ja, eigenlijk uh, midden in het centrum. Nou, ik kom, ja, snel, ik kom snel een biertje bij je halen. Nou, kijk, leuk. Daar hou ik je aan. Ja, we hebben hier uh, Robin Topper ook in, uh, in de studio. En uh, ja, die, die, die, die zit hier eigenlijk ook uh, vanwege zijn eerste uh, ja, nieuwe single die hij uitgebracht heeft. Ja, leuk. Ja, dus ja, zo, zo kom je het wereldje eens klein, hè, zeg ik altijd maar. Ja, dat, dat verbaast me af en toe ook. Dan kom ik weer mensen tegen en denk oh, wat een toeval. Ja, ja, ja. Ja, wel leuk altijd. Ja, ja toch? Je, je hebt een mooie naam, die gaan we onthouden, toch? Angelina ja, Garcia. Ja. Ja. ja, ja, zeker. Ja, toch? Dat ga je niet vergeten. Nee. Hé, hey, um, Angelina, kunnen ze jou nog ergens vinden? Uh, social media? Jazeker. Jullie kunnen me vinden bij, uh, op Instagram op angelinagarcia.music en op Facebook Angelina Garcia. Mooi. En uh, heb je ook nog een eigen site? of? Nee. Uh, daar, zijn we, uh, daar wil ik wel mee uh, gaan beginnen. Maar dat is nog niet, uh, nog niet de lucht in. Oké. Okay, uh, ja, ja, in ieder geval het plan is er. Ja, zeker. Oké. Okay, en verboekingen kennen ze ook gewoon op Facebook? Of, uh, of moeten ze daarna ja, gewoon... Ja, gewoon uh, berichtjes sturen via Facebook, uh, Instagram. Dat, uh, en eventueel een platenlabel? of? Uh, ja, de boekingen gaan vooral via mij en mijn moeder. En, maar ik heb wel een heel top uh, platenlabel achter me, die me ook uh, heel erg steunt met alles. Ah, oké. Okay. Dan uh, wil ik jou nog heel veel succes wensen vanavond. En voor de rest natuurlijk van je carrière. Ja, dankjewel. En uh, ja, wie weet komen we elkaar eens een keertje tegen met een biertje in Amsterdam. <lacht> Precies. Ja, die, toch? Die, die stond hoor. Nou, <lacht> <lacht> ja, voor jou dan. <lacht> ja. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Angelina. Hey, dankjewel. Heel erg bedankt. Even hey, fijne avond. Hetzelfde. Goedjes. Hoi, hoi. Angelina Castilla en Neem Me Als een open eind Hier staan we dan. Probeer de tijd opnieuw te lijmen Alles voelt verdood Maar ik hou nog hoop Weet dat je twijfelt Schoenen wil met lood Maar ik haal me groot onder Want jij moet weg, het wordt niet meer als gisteren En dat dit moeilijk zou worden, dat wisten we Je kijkt me aan, maar niet zelfverzekerd En het liefst blijf je bij me, maar biertje halen bij Angelina Castilla. <laughs> bij <tankt> Tante Roosje. Hey. Ja, dat was Angelina Castilla. En uh, neem me mee. Hey en... Ja. Mooi nummer. Ja. Ja, toch? L lekker. Uh, ja, ja, ja. Uh, er zit een lekkere flow in. Absoluut. Uh, ja. Hey en... Zelf zing je dus uh, niet deze genre. Nee. We uh, hadden het net al eventjes over. Uh, jij bent meer van de uptempo. Ja. En dan... Uh, ja, ik, bij de meesten zeggen we altijd... Eh, wat, bij uitstraling dat je zegt van... ja, die gaat Tom Jones daar doen. Of die gaat Engelbert <laughs> Humpening daar doen. Weet je wel, bij, een beetje die genre. Maar jij dus niet? Nee, ik zing veel... Uh, ja, weet je wel, echt een beetje uh, Peter Beense. Weet je wel. Laat uh, ja. ze maar lullen. Wesley Bronkhorst uh, Kom al mee mijn armen. Lucht was ja. blauw. Weet je wel. Uh, de Amsterdamse medley. Ja, ja kijk, als ze Robin Topper uh, boeken nu... dan is het gewoon uh, feest. Dan, uh, ja. Dat is gewoon up tempo En dat is ook wel... Uh, wat ik de komende tijd ook echt wil... Uh... Vasthouden. Ja, zeker. Ja. We, we hebben een, uh, een, een, bepaald, uh, een bepaalde weg die we ingeslagen zijn. En uh, kijk, het zou uh, een beetje apart zijn als ik nu met een uh, tweede nummer een, een ballet. weet je mm, wel. Ja, en nee. Het is afhankelijk het is van ja, ja, zeker. Uh, wat hij zegt... moet aanslaan, hè. Ja, dat uh, dat maar, is het punt. Dat is wel... Uh, kijk, en, en op dit moment is dat gewoon uh, ook wat ik... Uh, ja, wat ik ben. Weet je wel. Ja. Uh, gewoon heb. Een face Gewoon knallen. <laughs> gewoon knallen nu, weet je ja, wel. Ja. Uh, ik vind het het lekkerste, ja. Dus, uh, ja, dus daar zijn we druk mee bezig. Uh, inderdaad, het repertoire natuurlijk. En, ja, uh, dus ja. Heb je nog, uh, nog belangrijke optredens staan? Uh, ja, we hebben uh, besloten nu decembermaand is natuurlijk uh, voor. Uh, ja, echt besloten feestjes wel. Maar we hebben wel wat leuke dingen. Ja, ja en toevallig de, de carnaval uh, gisteren, uh, eerste boeking uh, binnen gehad. Oké. Okay. In Breda moeten we naartoe. Ja. En uh, dus ja, goed, in januari ook weer wat dingetjes staan. Dus uh, we zijn, uh, we mogen niet klagen, absoluut niet. En uh, ja, doen we ook niet dan. Nou nee, ja, zo is het. We gaan nog even een plaatje draaien van uh, Donny Ponsen. En hebben we het over, gehad, toch.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 Als dit is wat je wil bij mij je tijd verspeelt, dan gaat ook als jij alleen wilt zijn, maar hier laat met de pijn. Dan... komende tranen Wilde je niet verliezen Maar ik had niet te kiezen Nu ben ik weer alleen Jij, jij, jij hebt mij steeds bedrogen Ik moet je snel vergeten Wil niets meer van je weten Ik moet hier toch doorheen Als jij je tijd verspilt, dan gaat het op. Als jij alleen wilt zijn, mij hier laat met de pijn Dan gaat het op. Als jij tegen me liet, mij altijd in bedriegt Wil ik jou nooit meer zien Als jij niets voor me voelt, niet weet wat ik bedoel Dat, wist er weer, uh, ja, dat was er weer, zo eentje zo'n zo lekkere uptempo uh, van uh, Donny Ponsen en Gaat ja, ja. le toch? Nummeren, ja, lekker nummer, lekker nummer Absoluut. Ja. Dat dacht ik wel voor op de zaterdag. Maar hij ook voor de zondag is ook prima, hoor. <laughs> hey en wat zijn jouw vooruitzichten, uh, Robin? Nou ja, kijk, uh, de single loopt natuurlijk nu uh, maling aan. De, dat, hè, daar zijn we druk mee. En, uh, maar voor het nieuwe jaar. Uh, uh, een nieuw nummer uitbrengen uh, begin uh, volgend jaar ja. ja goed en dat moet ook gewoon weer uh, feest uh, up tempo zijn maar ik wil wel iets meer uh, inhoud in het nummer hebben en, uh, dus daar zijn we druk mee bezig en uh, ja goed en dan uh, ja weet je wel gaan we lekker uh, proberen weer uh, een mooie van te maken weer ja, dat zelf. is lekker <laughs> ja dat is ja. zeker lekker dat het is heerlijk <laughs> nou nee, ja gewoon weer uh, gewoon weer lekker optreden en meters maken. En uh, gewoon weer lekker uh, jezelf weer verbeteren. Ja, ja. ja. je, je moet jij gewoon altijd zelf uh, verbeteren. Zeker en Blijven uh, verbeteren, absoluut. zeg maar. Ja, ja kijk ja. wat ik uh, tegen zei. Ik ben uh, nu anderhalf jaar uh, er serieus mee bezig. Dus ja, er moeten ook dingen natuurlijk uh, gewoon, uh, ja, weet je. Waar je moet verbeteren. En, ja. uh, en daar gaan we natuurlijk voor. Je ja. Bent, uh, ja. Nooit uh, te oud om te leren, toch? Nee, uh, sowieso niet. Ik, nee. Zelfs ik blijf nog leren, dus. Dat is dat, uh, <laughs> Anders wordt het ook zo saai. Ja, site, daarom wordt het allemaal zo eentonig. Hey, uh, met de site was je bezig, hè? Site is klaar? Is klaar? Ja. En nog niet in de lucht? Zeker wel. Oké. Okay. Ja, ja. En die heet uh, www.robentopper.nl okay. ja, dat, uh, dat onthouden mensen toch? Topper. Bedoel. Ja. Uh, topper. <laughs> je bent een topper. Ja. Ja. Dat ja. nou, ja, is nog trouwens geen uh, artiestennaam, hè? Nee, nee, het is je eigen het naam. Het is mijn eigen naam. Ah, nou. ja, ja, dus, dus, uh, dus dan hoor je dat vaak dat je een topper bent. Nee, mensen zeggen <laughs> wel, wel eens... Ik heb eens gehoord wel van uh, zo... Uh... Of, of, of zeiden je vader en moeder dat niet uh, <laughs> van je bent de topper? Nou ja, die hebben oh, okay. wel eens zorgen gehad van dat is topper. <laughs> maar die zeggen wel eens van ja, een gewaagde artiestennaam. Dat ja, is mijn, ja, het is mijn ja. echte naam. Nee, dus. ja, maar er zijn er wel meerdere die uh, gewoon hun eigen naam uh, ja. uh, gebruiken ja. als artiestennaam. Ja. Dus, Hé, uh, ja. hey, en uh, social media... Heb je er ook uh, actief op? Absoluut. Instagram, ja. Facebook. En als ze uh, op alle twee gewoon uh, Robin Topper uh, intoetsen, dan gaat het helemaal goed komen. En dan uh, ga ik Dat zijn toe... de enige twee: Instagram en uh, Facebook. Facebook en mijn site. Ja, vind okay. ik niet genoeg? Nou ja, ik weet het niet. <laughs> <laughs> Wat heb je nog meer dan? Uh, ja, ik zie van alles komen <laughs> dus ik, ik, ik weet het ook allemaal niet meer. Nee, dat is genoeg uh, hoor. Nee, er bestaat een heleboel meer, maar Echt? Ja, wij, wij, alleen wij beperken ons uh, t tot een bepaalde... Nou, ik vind dit uh, uh, genoeg hoor. Ik ook, Echt? eigenlijk. <laughs> ik moet er ah. niet meer denken om nog, uh, nog meer uh, dingen bij te gaan. Nee, want dan, uh, dan wordt het een hele, hele dagtaak, dag, inderdaad. Ja. Hé, hey, uh, we gaan er nog eentje draaien van uh, Bart Heemskerk en hebben het over vertrouwen.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 We hebben... Met Entertainer for You. En natuurlijk uh, tot zes uur met Robin Topper. Hier in de studio aanwezig op de tolweg. Uh, Tina Aution 6.904.5 op de kabel. En ja. Wat, wat, wat vind jij van deze muziek eigenlijk Robin? Ja ik vind het wel mooi hoor. Uh, ja, Ondanks on on on dat jij uh, voor de uptempo gaat. Uh, ja. Maar, maar zie je eigenlijk uh, ooit zelf uh, wel een, een keer een bellet eigenlijk tussendoor. Uh, ja ik lijkt me wel heel leuk om het een keer uh, te doen. Absoluut. Maar uh, ja, ik vind het lekker om naar te luisteren. Omdat ik zelf... Uh, soms word ik wel eens moe van uh, al dat uptempo. En dan is het echt wel lekker om... Uh... Ja, ja, inderdaad. Als je inderdaad de hele avond bezig bent, dan, dan, <laughs> dan heb je zoiets van... Ja, maar dat heb ik had ik vroeger ook in een discotheek. Als je dan... Ja. Uh, uh, de, dezelfde uh, dreun hoort de hele avond. dan, ja, dan ben je altijd heel veel klaar mee. Nou, je moet je even wat anders horen toch? Dan, uh, dan gaan we inderdaad uh, richting andere hazers en denken ja. van eh, dat is even een lege relaxed. Ja, gewoon <laughs> even, even iets anders. Maar ja, ik vind ja. het zeker, uh, ja, een bellen is natuurlijk altijd uh, prachtig. En, uh, maar ik vind wel dat je, uh, je moet het ook kunnen. Uh, ja, ja, het moet bij je passen zeker, zeker, ja, ja, ja. Weet je ja, nou, ja. En Ik denk ook dat dat op een gegeven moment Als dat misschien zo loopt En dat je denkt, nou, nou, is, het, nou is het de tijd ervoor ja. Dan moet je het doen maar, ja, uh, je moet het, ja, je moet het goed over kunnen brengen en dat, uh, dat is een hele kunst Ja, ja. zeker ja, dat ja, is, uh, Tenminste, kunst, kunst wil ik het niet noemen het is, uh, Je moet daar zelf een gevoel bij hebben Mag ik het zo zeggen Ja, nou ja, ja. zeker en uh, Je moet inderdaad echt dan uh, met zoiets Wel het verhaal uh, kunnen brengen ja, ja. En, en, en ja, nou ja, tot die tijd uh, ja, wachten we eigenlijk uh, <laughs> tot de volgende single, uh, The ballad Maar eerst nog uh, een paar uptempotjes. Ja, gewoon lekker. Uh, en, wie, wie, weet, wie weet nog een uh, lekker album. Nou ja, en, even. en dat je daar misschien, nou, ja, een albumpje met, met, met wat uh, uh, ja, uptempos en daar één of twee ballads tussen. Mooie ballet. Ja, ja. Ja, dat wie zou weet. wel een idee zijn. Ja, dan uh, moeten we daar eens dus eventjes een keer over goed, uh, praten. Laten we eerst deze CD afwachten en dan gaan we naar de volgende. En ja, dan, uh, alles op, op de, de tijd toch? Alles op de tijd. Ik wou net zeggen. Anders oh. beginnen het op werken te lijken. Uh, uh, <laughs> ja, nou ja. We hebben een ekel aan, als, als, als, als, de, als de hobby werk is, dan... Uh, nee, nee, dan, nee, natuurlijk. Absoluut. Dat is heerlijk. Hé, hey, um, ja, we gaan er nog eentje draaien van uh, een hele bekende Henk Daanen. Ja. En uh, hij het over Julia. Oh, God. Oh, jee. ja. <laughs> Nou, dan komt hij Oh, ja, moet je wel een schijfje open zetten? Je ja. weet iedereen houdt van jou, want jij bent een engel op aarde. Je bent zo betoverend een prachtige vrouw. Voor mij van onschatbare vader. Oh, Julia, je weet iedereen houdt van jou, want jij bent... Op een zonnige dag Zo één die je nooit meer vergeten maakt Met alles wat mannen in een vrouw willen zien Voor mij is zij echt veel meer dan een tien Oh Julia, yeah, je weet iedereen houdt van jou Want jij bent een Betoverend een prachtige Vraag Voor mij van ons gaat waar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 Vraag, voor mij van ons vader Oh Julia, jij maakt alle mensen steeds blij Jouw lach is aanstekelijk een wonder Was je dan Henk Dame en Julia? Ik kan nooit meer zonden. Nou ja, ik weet het niet. <lacht> ik bemoei er daar uh, niet mee, laat ik het zo zeggen. Nee, laten we er niks over zeggen. Nee, nee, nee. Het kan alleen maar tegen ons gebruikt worden. Ja, daarom. Hey, um, ja, hoe zie jij, uh, hoe zie jij uh, uh, eigenlijk uh, jouw uh, ja, lopende lijn voor je? Want uh, je, je zit bij de brandweer. Ja. Uh, je hebt natuurlijk uh, het artiestenvak opgepakt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk af en toe wel eens lastig, want uh, we draaien 24-uursdiensten ja. en we werken onregelmatig. Dus af en toe moeten we natuurlijk ook uh, in het weekend uh, werken. En uh, dan hebben ze natuurlijk altijd weer van, uh, Kat, er heb je pietje rijl weer. Want... <laughs> <Ja>. <laughs> want ik moet, uh, ja, ik, ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk uh, in het weekend uh, vrij te, te hebben en um, door de week te werken. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet altijd. Maar je moet nooit vergeten van, kijk, doordat ik uh, brandweerman ben. Uh, kan ik dit ook allemaal doen weet je heb ik dit ook allemaal kunnen, kunnen doen ja. dus je moet nooit vergeten weet je oh, uh, ja waar je vandaan komt zeg ik altijd maar en uh, ja ik heb een prachtige uh, prachtige baan met uh, echt super uh, superleuk uh, op de kazerne. met die gasten 24 uur ja en uh, ja dus dus dat, dat we gaan dat zien weet je al oh. en uh, ja af en toe zal ik uh, inderdaad in het weekend moeten werken maar meestal zijn die gasten wel van uh, Dan gunnen ze met de zes, weet je wel. Ja, dat is toch, toch wel een, eigenlijk een beetje meegegaan uh. Ja, die gasten ja. vinden het leuk wat ik aan het doen ben. Ja. En uh, ja, goed, weet je wel. Wij hebben natuurlijk ook uh, Ja, een goede klik met elkaar. Ja. Dus, uh, nou, ja, dat is belangrijk. Sowieso ja. in, in het werk natuurlijk. Ja, absoluut. Het is wel. Uh, gebeuren ook wel eens wat minder leuke dingen natuurlijk. Dus. Ja, helaas. Ja, maar dat uh, maken we allemaal denk ik wel mee. Ja, tuurlijk. Uh, ja, Of je moet de hele dagen thuis zitten. Dan maak je weinig mee. Maar goed. <laughs> ja, je ligt er aan natuurlijk. Ja, ja, ja. Hé, hey, en ja, wat, wat, wat, wat ga jij eigenlijk doen met de kerst? Ja, met de kerst. Nou ja, met de kerst uh, ga ik lekker, uh, lekker eten. Daar hou ik van. Ja. En uh, gewoon lekker met gewoon thuis familie. of uh, uit eten? En, ja, ik ga lekker uiteten. Okay. En uh, lekker met familie en gewoon uh, lekker uh, relax. en uh, ja, gewoon lekker genieten. Dat moeten we doen. En uh, genieten van het leven, toch? Ja, uh, dat vind ik ook. Dat uh, ja, duurt maar even, zeggen ze dan. Ja, nou ja. In ieder geval, weten we niet. Je, maar, uh, je weet het nooit, hè? He? Je weet het nooit. Nee, maar gewoon lekker genieten. En, ja, zo uh, is het. Ja, het uh, nieuwe jaar in. Nou, ik ga, uh, ik ga even lekker, uh, ja, een lekker een Engelstanige draaien. En die is uh, van Jackie Evanzo. En uh, Sunday at Christmas. Ik denk dat je de melodie wil kennen. Van uh, ja, vroeger uh, Michael Jackson. Als, uh, als kind eigenlijk nog. Zingen ze een stukje. <laughs> uh, is goed. Ik, ik laat je een stukje horen. Komt ie. Entertainment for you. Meer dan radio. Van zo, een Sunday of Sunday, Sunday hoor mij nou. Sunday at Christmas. <laughs> ja, ik heb niet veel meer nodig. Ik moet nog een uurtje. dus. <laughs> nou, we houden je wel wakker hoor. Ja, nou, ongetwijfeld. Hey, um, nou ja, we gaan uh, langzaam af op, op, op uh, de klokken van 6 uur, het nieuws. Ja. Ja. ja Jouw ja. single. We die gaan uh, natuurlijk. Uh, we gaan jou wakker maken met ja, malingen. Met Malinga. Even kijken, hoor. ja. Ja. Ja, ja, wat kun je nog eventjes <laughs> snel daarover vertellen? Nou ja, dat het gewoon uh, een vrolijk nummer is. En uh, de tekst is, uh, uh, wat ik zei, van Pascal de Maar ja goed, en het is ook wel een beetje zoals ik in het leven sta. Uh, en ik vind het ook wel een beetje een klein beetje boodschap van... Uh, we mogen wel eens wat meer maling aan bepaalde dingen hebben. Want we nemen het allemaal dus, uh, iedereen vindt altijd wat van iedereen. Ja. En uh, ja goed, dus uh, ik probeer wel zo in het leven te staan hoor. Van, uh, hè? Ik heb ja. af en toe wel eens maling aan uh, bepaalde ja. mensen... en dat ik denk van, joh, het is goed met je. Ja, zo is het ook. Maar dat moet je ook hebben, hoor. Want ik bedoel, ja, als we daar overal... Uh, ons nee, eigen iets, iets van aan moeten trekken, dan... Uh, nee, je dan, kan niet iedereen te vrienden houden, zeg ik altijd maar. Nee. Ja. Toch? Wij zeggen altijd van, er is nog nooit een kok gevonden... die koken kan alle monden Dus ja. <laughs> nee. Ja, het is, uh, uh, ja, ja, klopt, ja Zo klopt. is het. Uh, kijk, en dat uh, werkt met de muziek ook zo natuurlijk. Ja. Hey, uh, ja, de een houdt er wel van, de ander houdt er niet van. Ja. En uh, ja... We gaan, het, uh, we gaan het horen toch. En, uh, we, we, ja, ik ben wel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dus, uh... ja, nou ja, in ieder geval mogen ze daar uh, in ieder geval, uh, ja, een berichtje uh, op YouTube. Uh, kunnen ze natuurlijk ook ja, reageren. Of, op, uh, ja. als, uh, of op, op je site. Uh, of op mijn site, uh, ja. of uh, op mijn Instagram, Facebook. Gewoon Robin Topper. Kunnen ze dat achterlaten. Ja, kunnen ze afgelaten? gewoon wat achterlaten inderdaad een Leuk berichtje. Ja. Geen, geen vervelende berichten, want die zien we al genoeg. Ja, maar daar dus, hebben we uh, toch maling aan. <laughs> daar hebben we maling <laughs> aan. Ik hey, denk dan we even wat Ja, aan. gaan we doen. Doen we. komt die Robin Topper en zijn nieuwe single maling aan. Ja. Is het weer dit, dan een beetje dat Robin Topper. Nou, dat was hem dan, Robin. Ja, ja, ja. En ben je wakker of niet? Ja, heerlijk. <laughs> ja. Hey, eh, ja. Ik zou zeggen, we gaan uh, naar het nieuws van 6 uur. Ja. Jij bedankt voor je komst hier naartoe. Jullie bedankt voor jullie gastvrijheid. Uh, en, graag gedaan. Dat waardeer ik. En uh, ja, graag tot de volgende keer natuurlijk. Zeker. Heel veel succes. Ja. Nou, en al uh, iedereen alvast uh, fijne feestdagen. Ja, en, jij ook. Uh, een goed uiteinde. En uh, ja. we gaan elkaar zeker spreken. Hopelijk uh, tot de volgende keer. Ja. Met een nieuwe single hey of album. Feest. Ja, dankjewel. Hey, fijne feestdagen. Jo, Groetjes. Hoi, hoi. Weet je nog die zomer, die zomer in de haan? Ik zag je in een kleedje aan de tramhalte staan. Je schuilde voor de regen, die toen verkoeling bracht... En ik zei heel verlegen, is het op mij dat je wacht? Ik keek wat zenuwachtig, vreef het haar uit je gezicht. Ik lijk wel te dromen, maar mijn ogen zijn niet.